van Tein met het NOS journaal.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 van de gegevens het weer, in het oosten bewolkt en mogelijk een bui in het westen droog het wordt een graad of 8, morgen in het hele land kans op buien, ook met onweer het wordt 14 graden aan de kust tot 19 in het binnenland dit was het NOS. Zandvoort heeft het en jij beleeft het het ritme van ZFM op tv, radio en internet ZFM net nu, Ted